12 uur. Heel met het NOS-journaal. In Maastricht is een verdachte opgepakt van de havenbranden in december en januari. De politie heeft zijn huis doorzocht en spullen in beslag genomen. Wat daar is gevonden is niet bekendgemaakt. Bij de branden gingen boten in Roermond, Herten, Wessem en Ohe en Laak in vlammen op. In Roermond kwam bovendien asbest vrij en moest het stadscentrum een paar dagen worden afgesloten. De Limburgse politie verwacht nog meer arrestaties te verrichten. De reisbranche geeft toeristen die naar Griekenland gaan... het advies om extra euro's mee te nemen. Een creditcard kan volgens de organisatie ANVR ook van pas komen. Door de Griekse schuldencrisis bestaat de kans dat het land failliet gaat. Toeristen moeten zich daarop voorbereiden, zegt de ANVR. Ze moeten ook een goede reisverzekering afsluiten. Klanten laten zich door de Griekse problemen niet afschrikken. Het aantal op geboekte reizen naar het land ligt 11 hoger dan vorig jaar. Veel mensen hopen dat de vakantie door de crisis goedkoop uitvalt. In Enschede is afgelopen nacht een auto ontploft die in een woonwijk geparkeerd stond. Volgens de politie werden met opzet explosieven in de auto gegooid. De politie weet van wie de auto is, maar wil dat nog niet bekendmaken. Bij een ontploffing in Enschede raakten andere auto's beschadigd door rondvliegend glas. Niemand raakte gewond. En bij een ernstig ongeluk op de snelweg van Breda naar Antwerpen is een dode gevallen. Het is een vrouw met de Belgische en de Nederlandse nationaliteit. Een andere inzittende raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij Brecht in de staart van een file. Er waren een vrachtwagen, vier bestelbusjes en vier personenauto's bij betrokken.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 Vanmiddag luisteraars, een heel smakelijke lunch toegewenst. Dit is uh, Cheryl Dave. Ik ben er weer twee uur bij u. Hoor. Tot twee uur ook nog wel te verstaan. Beetje bewolkt hier nog in Zandvoort. Uh, de zon gaat doorbreken vanmiddag, is ons beloofd. Dus uh, we houden moed. Vanmiddag uh, is een beetje modern beginnen. Dat doen we met Another You. En uh, dat wordt uh, op een voortreffelijke wijze gepresenteerd door Armin van Buren. I'm not saying, I'm not sorry. I'm for another you. It's not When that's up wrong When we keep holding on to the best things oh. I'm not saying I'm not sorry oh. Just looking for another you Vaak wordt er ook gezegd, er is geen tweede als jij. En dan wordt toch gezocht naar uh, Another You. Moet je eens even googlen wie die zanger ook weer is. in ieder geval, uh, productie is in handen van Armin van Buuren. en You. Another You.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 Ja, normaal maak ik me ergens niet met de Franse slag vanaf... maar vanmiddag maak ik een uitzondering. Speciaal voor een uh, aantal uh, luisteraars uit Ede. Ja. Uh, waarvan één uh, ja, uh, geopereerd is onlangs... en uh, is herstellende van deze operatie... en moet revaluideren en allerlei moeilijke, moeilijke toestanden uithalen... om het, uh, om het uh, lichaam weer een beetje aan de gang te brengen, zeg maar. Nou, uh, voor die dame, maar ook voor die heer... Eh, toch iets met de Franse slag. Al de liefde. Lief, Zo lief. De pastorale. Feu de la vie, feu de la mort, c'est moins soleil. Je suis rouge et je brûle rouge. Je m'admire, ah, je suis Dieu puissant.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 Je suis le I'm c'est moi soleil Je suis fixe et Je tourne fixe Je m'élève haut oh, Je suis le roi Ma the sun, I'm the sun, I'm ik sun, I'm the sun, the sun, I'm the sun, I'm the sun, Encore, tout est muur, ciel brûlant Ik wil liever branden, nemen mee Wanneer je vanavond gaat slapen in het zee En vliegen langs jou in I'm wil niet be here for you. I'm heb je be here for you. album heet De Franse Slag. Dat was natuurlijk Gerard uh, al de liefste met zijn kompanen... en uh, bijgestaan door uh, Lisbeth Lis, die hoorde ik... en ik hoorde zelf ook nog de stem van Rampse Chaffy. De pastorale, geweldig nummer. Speciaal voor uh, Lidwien en voor uh, Marius in het uh, Verre Ede. Nou ja, ver. Eén uur en acht minuten rij heb ik, uh, heb ik gezien op de, op, de, op de routeplanner. Dus dat, dat valt allemaal dik mee. Uh, ik denk op uh, dit moment, luisteraars, uh, dat eh tegen Marius uh, het volgende zegt. Denk ik hoor. Nou, voorlopig zegt hij nog niks. <laughs> nou, eens even kijken of het, uh, of het alsnog lukken wil. Nou, kan dat nou? Oh, ik weet het al. Ik weet het al, Duifje doet wat fout. Dit zegt Lidwine tegen Marius op dit moment, weet ik zeker.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 Luistergaars en Wil eh, u een geheimpje weten. You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. geheim op zich, toch dit. Listen Do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Let me whisper in your ear too long to Geheimpje van de Beatles. Zin om te dansen? Dat kan hoor. zegt ja dan kan je om Melvis niet heen natuurlijk. Werelijk heb je je gitaar ook nog meegenomen de guitar man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 I got the same old story, them all night peers, but there ain't no room around here for a guitar man. We don't need a guitar man, son. So I snuck in the hobo jungles. I roamed a thousand miles of crack Till I found myself in Mobile, Alabama. I had a club they called Big Jack's. A little four-piece band was jamming, so I took my guitar and I set in. I showed them what a band would sound like. I was a swinging and a guitar man. Show 'em, son.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 Ja, en zo'n zingend gitaarmannetje. Nou, die kan ik eh, met ganse harten hier in de studio gebruiken, hoor. Fantastisch. Ik ben trouwens gek op, op Gitaarman, hoor. Luister maar. David Gates is ook een Gitaarman. Dan heb ik het over de groep Brad? Who draws the crowd and plays so loud, baby, it's the who's gonna steal the show you know baby it's the guitar man he can make you're right baby it's the guitar man who's on the radio you go listen to the guitar man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 to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 Breakaway, dat waren natuurlijk de heren Beach Boys, Brian Wilson, met zijn zeer heldere stem. Dit is de Longfellow Serenade van Neil Diamond. Longfellow Serenade And such were the plans I'd made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 Let me make your dreams come true. I'll sing my song. Let me sing my. Song.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 my Fellow Serenade. Neil Diamond en hij treedt nog overal op. Hij maakt nu een tour door Amerika. Want, als ik me niet vergis, is onlangs een van onze luisteraars in Dallas uh, naar een, een live concert geweest. wat maar liefst 2,5 uur achtereen uh, duurde. Zonder pauze, zonder onderbreking. En, uh, ja, Neil die, die zingt er nog lustig op los. Anders als met deze heren. Die zijn helaas, uh, twee daarvan zijn overleden. Ja, ja drie zelfs. dan heb ik het natuurlijk over de Bee Gees. Robin is overleden. Maurice. Andy. Ja. <muches> We hier alleen nog over. when the sun first strikes <muches> the strong when I thought I could be strong. So I sing hi-yo, ya ya ya yo hi yo hi -io. -io, hi ya ya ya ya hi-yo. She never told me why she left me, but the mensen want de de postbode komt eraan hey! Karen Carpenter en de Carpenters hebben dat ook opgenomen. Minute, oh yeah. Dit zijn natuurlijk allemaal miskende bij de Beatles. Ja, aankomende zondag, luisteraars, eigenlijk de nacht van zaterdag op zondag gaat het echt gebeuren. Stap ik het vliegtuig en haak ik vijftien dagjes naar Mallorca. Voor de luisteraars die dat nog niet wisten, ik ben er dus donderdagavond. Tussen 10 en 12 uur s'avonds ben ik er voorlopig even voor het laatst. En over twee weken ben ik dan weer terug. Vandaag mijn laatste uh, uh, Zandvoort lunch uh, tot uh, ja, over een week of drie weer. Dus, uh, mensen, uh, jullie zullen het even met Rudy Jansen moeten doen. Nou, ook gezellig, toch? We gaan even naar Mallorca. da. Die koffers zijn gepakt, der Flieger geht gleich los. Wieder op die Insel, das wird riesengroß. Ik freu mich seit Silvester. Mein Herz steckt bis zum Hals, Mallorca ist beim Heim, Strand van Mallorca, dan nou zou heen en weer huppel op dit liedje. Nou, ik dacht niet. Ja, shalalala. Nou leuk hoor. Van Willem Bruis mag ik pas in november. <laughs> jongen, jongen, jongen. Ah, Willem leuk hoor. Weel een paar maanden wachten. Ik krijg nog bijval voor ONS ook. Nou. Het was twaalf uur in Venlo. Het wordt niet een oude stil. Toen iemand zei, hey, loop eens mee. Het is hier nog niet gedaan. Ik ging al aan en ik schrok ervan. Ik ga je joren niet gezien. Je waard nog mooi.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 En ik doe, doe, doe, doe. Onderweg heb ik mezelf zelf verteld. Het was niet meer als een blaad dat vel. Maar een blaad dat vel. En een boekje dicht. Maar wat bleef, dat was zo gezicht.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 Om de op de gat op een zeepenmeer. Mijn bed is kalm, mijn kamer kalm, en ik droom haarresta. Hij is iets zachter als dons als vak. En ik draai me om en heel weer, weer ik weer en droom mijn mooiste zin. Ik ging door op halve kracht. Er bleef niks meer over van dit. Het ging langzaam tot het stil. Tot een puntje aan de horizon. Om hen een oceaan zo groot. Ik heb alles over de bloed die goed. Den haven die nergens vroeg in Venlo hoogtiet in om naar oosten. te je keek mij aan en ik kegel aan van Kigo's heer nou stond, ik pegel hand en ik laag de wand o gezicht naam. en hoe en na en hoe keek, al strekt streek toen de zon aan den hemel kwam.